Auto's reden toeterend door het centrum van de stad. President Napolitano wil het nieuwe Italiaanse kabinet zo snel mogelijk beedigen. Het liefst voordat maandag de beurzen weer opengaan. In het centrum van de Belgische stad Luik zijn gisteravond rellen geweest. Allochtonen jongeren richten vernielingen aan na de begrafenis van een jonge overvaller... die begin deze maand door een juwelier was doodgeschoten...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 De minister gold als het boegbeeld van de strijd tegen drugsgeweld. Hij was de rechterhand van de Mexicaanse president Calderon... die de strijd tegen de kartels de afgelopen jaren sterk heeft opgevoerd. Het onderzoek van de luchtvaartautoriteit is nog niet afgerond... maar ze zeggen dat het slechte weer een rol heeft gespeeld bij het ongeluk... vlakbij Mexico stad. De republikeinse presidentskandidaten in Amerika... denken verschillend over de aanpak van Iran... dat volgens het internationaal atoomagentschap werkt aan een atoombom... Het bleek tijdens een televisiedebat waarin acht republikeinen het tegen elkaar opnamen. Thema was de buitenlandse politiek van de VS. De acht republikeinen maakten tijdens het debat vannacht geen grote fouten. Woensdag, bij het vorige debat, maakte Rick Perry een blunder. Hij kwam maar niet op het derde ministerie dat hij wil opheffen als hij president van Amerika wordt. Dieven hebben een koperen zwaard van ongeveer een meter lang gestolen... van de tombe van de vroegere Amerikaanse president Abraham Lincoln...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 Het is easy sale bij WKAM.nl. Shoppen vanuit je luie stoel en thuis laten bezorgen. Nu tot 50% korting. Eerst WKAM.nl. Ik weet heel goed dat koeien, kippen en varkens in megastallen een verschrikkelijk leven hebben. Dierenmishandeling in het grot. Dat kan niet. Dat mag niet. Trek de politiek over de streep. Doe mee met Milieudefensie op dierenindewei.nl. Ik teken. Martin Gaus.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 Je moet ook eens spugen denk ik. Ja, dat is wel hard beslaan, hè? slaan hè. Je moet altijd goed je masker inspugen en dan even soppen in het schone water. Zo, dan kan ik hem opzetten. Er zit wel veel kroos in Willem. Nou, dat valt er hoor. Dat zit aan de buitenkant. Ja, oké. En een stukje kroos voor mijn ogen is niet zo erg, dan kijk ik door de andere kant. Beetje kroos voor je ogen is niet erg. Nou, ik kan niet zo heel veel... Oeh, heel veel dieper meer. Ja. Maar zo gaat het nog net. Zo. De vijver bij het kapitol. Er hangt een prachtige nevel over het wateroppervlak van de vijver hier bij het kapitol. Het water is spiegelglad en de bomen weer spiegelen er dan ook prachtig in. Het is verschrikkelijk dus aanlokkelijk om hier foto's te maken, want het is zo'n mooi gezicht. Maar de man hier naast mij in de vijver is niet zo geïnteresseerd in het leven boven het wateroppervlak, maar juist eronder. Nou, ook wel een klein beetje erboven hoor. En liefst half boven, half onder water. Want wat is hier de relatie tussen de boven- en de onderwaterwereld? Ja, je hebt een kikvorspak aan, ja. een loodgordel om je middel, een grotere camera in de aanslag. Ik zou zeggen uh, go ahead Willem. Dankjewel, ik ga erin hè. Okay. Ja. Whoop! Oh. Goedemorgen, ja en vanuit het kapitaal zie ik in de verte die vijver liggen. Willem Kolvoort, de onderwaterfotograaf, is inmiddels verdwenen. In ieder geval verdwenen uit mijn zicht, want hij is onder water. En Janine staat daar in haar waterpak uh, uh, naast en houdt dus in de zinnenmicrofoon. Zodra ik weer voor zijn neus als hij boven water komt. Het is een fantastische ochtend met geweldig weer, dat zei Janine al. En we dachten, nou laten we er dan ook maar eens een fantastische uitzending van maken. Met de prachtige kleuren van de zee, de toekomst van de biologische bloembol en Herman Verhagen. Die eh, straks hier kon praten over dat het allemaal goed kan komen met die duurzame samenleving. De groene revolutie is niet meer te stoppen. En als we er met z'n allen flink de schouders onder zetten, dan komen we er mens en natuur als winnaars uit de strijd. Dat is nog eens een mooi begin van de dag. Wij zijn Janine Abbring en Menno Bentveld. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. En Janine, uh, ik, zie dat, uh, ik zie dat Herman weer boven water is. Uh, ja, <laughs> <laughs> zijn baard hangt echt vol met kroos. <laughs> oh, wacht even hoor, want ik dacht dat we nu een muziekje zouden doen, maar ik begrijp uit jouw uh, aanleiding... Nee hoor, ga jij maar lekker door uh, Janine. Dat we lekker met Willem doorgaan, maar dan moet ik wel even naar hem toe lopen, want ik stond namelijk aan de kant te wachten. En dan... Willem, je was net helemaal onder. Ik schrok me helemaal dood. Wat dan? Nou ja, het zag er best wel indrukwekkend uit en volgens mij is het ook best wel fris. Ja, het is heel koud. Ik denk dat het water maar een graad of zes is of zo misschien. Ja. Je hebt het kroos in je baard hangen. Ja, nou ja, goed. Dat, uh, dat droogt wel weer op en dan haal ik het er weer uit. Ja. Volgende week met de KAM. <laughs> nou heb je alleen een snorkel en een, een duikbril. Ja. En, um, ik, ik, ik had eigenlijk verwacht dat er hier zo'n zo kikvoerspak aan, dat je met een perslucht en alles zou komen. Ja, maar het is hier natuurlijk erg ondiep. Mm -hmm. En uh, zo'n duikfles op je rug, dat belemmert je ook in je bewegingen. En ik heb hem niet nodig, want ik adem gewoon hier met de snorkel. En als ik naar beneden ga, is dus hij misschien maar een meter diep, dan blaas ik mijn lucht uit. Ja. En dan kan ik veel ontspannen met foto's maken dan met zo'n fles uh, perslucht Zo'n ding, zo ding op je rug. Ja. Kijk, als ik dieper ga, heb ik die perslucht natuurlijk wel nodig. Maar voor dit omdiepe werk doe ik bijna alles snorkelend eigenlijk. En jij snorkelt dan ook het meest in, in, in Nederlandse omdiepe watertjes. Hè? Je bent niet de man die naar de Cariben gaat om daar uh, oranje gekleurde haaien, vissen... Ja, nou, ik, de Caribische wateren natuurlijk zijn ook allemaal erg prachtig. natuurlijk, En ook uh, alle tropische zeeën. En er zijn ook zoveel mooie plekken over op de wereld, hoor. Ook in het regenwoud, in het zoetwater en in de, de Poolzeeën. Maar ja, zoetwater in Nederland is vlak bij huis. En uh, het is bijzonder boeiend. En naarmate je meer hier uh, in rond uh, snorkelt dobbert. en fotografeert en door ja. Naarmate je steeds meer dingen ziet en je ervaart dat het steeds mooier is. En uh, ja, dat is mijn grote liefde eigenlijk. Daar, daar doe ik het voor. Ik vind het prachtig. Al die sfeervolle onderwaterlandschappen. Hoeft niet eens vis op te staan. Hoe het licht, ik zei net ook al. Hieronder, in, de, in deze vijver. Want kan je nog eens ondergaan en, mij, en dan vertellen wat je ziet? Ik zal dan, eens even kijken. Moment. Willem die doet zijn kapje weer over zijn hoofd. En de zijn duikbril gaat op met de snorkel. Zo. En hij heeft een camera bij zich waar een enorme soort plastic bubbel... voor op de lens zit. En natuurlijk een enorme behuizing. En hij duikt nu onder... Als een volleerd snorkelaar, hij spuit ook een beetje net als een walvisje spuit hij wat water omhoog. Het is, ik zal eerlijk zijn, een bizar gezicht om toch een bebaarde meneer, ook zo rond deze Sinterklaastijd, hier in de vijver van het kapitol. Nou, het is nu onder te niet gaan. Ik kom maar een ja, beetje. Ik kan niet naar jou toe komen, want ik heb wel een waadpak aan, maar ik kan niet zo heel uh, diep. Er is natuurlijk nu, omdat het vrij vroeg is, is er nog weinig licht, hè? Ja. Dus, en het meeste licht wat er nu op het water valt, dat weer kaatst weer. Dus je moet echt licht hebben wat van boven komt, dus verticaal. Om onder water een mooie belichting te krijgen. Maar wat je wel ziet hier... Dat is maar wel kan je niet gewoon stuk... een lampje meenemen? He? Kan je niet gewoon een lampje meenemen? Ja, maar als je een lampje meeneemt... Als je een lampje meeneemt, dan, uh, ja, dan kun je maar een klein beetje zien. En dat is ja. niks. Maar jij vindt het ook een beetje vals spelen, toch? Ik vind het hartstikke vals. Ja. <laughs> Nee, je, je, ik, je moet werken met het natuurlijke licht. Want dat is het mooie. Ik werk graag met het licht zoals het onder water is. En ik vind het prachtig. En probeer dat vast te leggen, want daar gaat het om, vind ik. En kunstlicht is belangrijk als je zegt... ik wil iets weer op kleur brengen of ik wil iets van dichtbij bekijken... of ik wil heel goed zien wat het is. Maar voor de sfeer, hè, voor de onderwatersfeer... Voor de, voor de mooie landschappen heb je dat licht helemaal niet nodig... Wat zou je nou kunnen aantreffen hier in de vijver? Als ik, kijk, ik loop hier nou ook rond te stampen. Dat is voor jouw ja. foto's heel onhandig natuurlijk. Want ik, ja. die modder die komt dan helemaal omhoog. Ja, dat klopt. Er dus zie die grote zooi om het ogenblik onder water, heb ik gezien. Ja. Dit, dit drijft allemaal wat, wat zie je? rommel hier, bladeren. Ja? Maar als je verder gaat, dan wordt het helder. En dan zie je dus uh, een, een schuin aflopende bodem... die helemaal vol ligt met herfstbladeren. Ja, natuurlijk. En in die herfstbladeren zitten ook allemaal stukjes kroos. En dat is een heel... Aardig landschap om te zien. Hè. Het ziet er wel mooi uit. Alleen ja, of ik het kan fotograferen, weet ik niet. Want er is natuurlijk weinig licht, maar we gaan het proberen. We gaan het proberen. Heb je dan ook een speciale techniek om dan? Want je hebt een loodgordel om, is het gewoon een beetje, een beetje drijven of? Nee, nee, nee. Ik heb een zogenaamde verdronken boomstamtechniek. Een, een dronken? of een, een Verdronken? verdronken. Oh. Ja, nou kijk, ik, ik neem een flinke hap lucht. Mm -hmm. En die blaas ik helemaal leeg. En dan zak ik vanzelf omlaag naar, naar de bodem. Maar als ik nog niet. Als ik te veel lucht uitblaas, dan kom ik vanzelf ook weer boven. Maar op het moment dat ik naar beneden ga, kan ik mijn foto maken. Ja. En als het goed is, kom ik dan weer boven drijven. Vanzelf? Ja, vanzelf. Dat is eigenlijk wel de tactiek. Het gaat ja. wel eens mis en dan, uh, dan raak ik buiten adem en dan moet ik me van de bodem afzetten. En als ik me ja. van de bodem afzet, dan gaat de rommel die op de bodem ligt, die gaat ook mee dwarrelen. En dan wordt het smerig, dan wordt het troebel, het... Dus dat moet ik niet doen. Nee. Dus ik moet echt heel voorzichtig snorken en heel voorzichtig onder water gaan om te kijken... ...of ik dan uh, rustig mijn foto kan maken. Ja. Maar ik ga dus geen hoekduiken maken of zo. Nee, want dan verstoor je de bodem en dan zie je helemaal He, je niks. Je weet als duik, als je hoekduiken maakt, dat is de manier om dan bla omlaag te gaan. Maar voor mij geldt dat niet. Ik dus nee. moet heel in het ondiepe water, moet ik heel langzaam me laten zakken... ...door lucht uit te blazen. En dan zak ik naar de bodem. En heel langzaam kom ik dan weer terug. Nou, ga nog een keer onder water, Want ja. je gaat proberen voor ons wat foto's te ja, maken. Die we hopelijk op de website kunnen zetten. Nou, ik ben razend <laughs> ja, benieuwd wat zich ook. hier onder het wateroppervlak. Ik ben niet optimistisch, laat ik dat even zeggen. Want oh. het is erg donker nog en we zien wel wat er. Wij maakt. zijn altijd optimistisch, dus het komt vast goed, Willem. Oh, dan doe ik met je mee. Okay. Willem Kolfort, onderwaterfotograaf. Was je nou drie of 74? 74. 4, ja. 74 jaar is hij. En hier gaat hij weer in de vijver van het kapitool. Zijn pakje aan. Hij zet zijn duikbril weer op. Een beetje het kroos, weg, rommelen. Zo. Nou, jij liever dan ik, Willem. Ja, ik ga nu erin. Celloconcert concert in G klein van de Italiaanse componist Antonio Vivaldi. Uitgevoerd door de Academie Vuur Alte Muziek in Berlijn. Met als solist jean quien Kieras. Op cello. Kijk, die komt weer binnen met een grote waadpak. Ja, laat het maar horen. Klos, klos, klos. Als je het niet erg vindt, gaan wij even naar de Hunebed. Uh, mos, ja? um, generfd Hunebed-mos, Hunebed-navelmos, recht granietmos. Dat zijn prachtige namen voor morsjes die allemaal alleen maar op hunnebedden willen groeien en dus zeldzaam zijn. Want hoeveel van die grafmonumenten hebben we nou helemaal in ons land? Ja, we moeten er zuinig op zijn dus. Met beheer op maat, zoals dat heet, kunnen deze hunnebedbewoners voor uitsterven behoed worden. Door hier en daar bomen te snoeien bijvoorbeeld, zodat er niet te veel schaduw is. Samen met mos- en korstmossendeskundige Laurens Sparrius en Hans Kolpa gaat je net paramoor Hunnebedden bekijken bij Bronniger in Drenthe. Dit is de tweede. En is er daar nog eentje in de Hunnebed? Ja, we hebben hier drie vlakbij. Bij Bronniger staan er vijf. En drie is het nou op een afstand van 50 meter van elkaar. Dus echt een, ja, eigenlijk een soort kerkhof van Hunnebedden. En er wordt hier uh, druk gezaagd en gesnoeid en zo. Waarom is dat? Nou, wij willen juist uh, dat rondom de hunnebedden dat er meer licht komt. Vanwege de, de mossen en de korstmossen die erop groeien. En uh, hier zijn ze bezig om uh, in ieder geval de opslag uh, vlak bij het hunnebed uh, weg te halen. Want mossen en korsmossen houden van licht. Die hebben licht nodig, ja. Het is uit onderzoek gebleken dat als er heel veel schaduw is... dat ze dan uiteindelijk verdwijnen of worden vervangen door hele algemene soorten. Ja, trouwens, hunnebedden stonden ook in het open veld altijd, hè? Ooit wel. Nou, ja, nou we zijn hier samen met Laurens Barriers, hè. Want die hunnebedden zijn niet alleen bijzonder... maar er groeien ook hele bijzondere mossen en korsmossen op, hè? Ja, zeker. Van hunnebedden zijn in totaal zo'n 130 soorten korsmossen bekend. Die alleen daarop groeien? Een deel is gespecialiseerd op hunebedden. Die ja. hebben dan vrije namen als het hunebedvlekje en hunebedschildmos. Zullen we moeten eens gaan kijken anders? Ja, nee, Want uh, We zijn er nou toch. Nou, eens uh, kijken hoor. Nou, als je deze hunebedden van een afstandje bekijkt... dan zie je al dat er allemaal uh, ja, een soort van grijsgroene uh, plakkaten op zitten. Dat ja. is uh, granietschildmos. En want, uh, wit. Dit? ziet eruit grote, als een vogelpoek, maar... Uh... Ja, wit uh, uh, en ook allerlei hele uh, obscure zwarte puntjes. En uh, vaak allerlei vage bruinige en grijzige kringen. Mm -hmm. En uh, ja al met al hebben we op dit, uh, dit hunebed uh, ja, toch wel zo'n veertig uh, zo soorten zitten. Nou, hier hebben we bijvoorbeeld uh, blauw-grijs steenschildmos. Mm -hmm. uh, hier zit uh, granietschildmos. Licht groen is dat ja, dan, hè? Hier, hier zit het hunebedvlekje, die zit altijd een beetje aan de onderkant. Dus deze soorten die komen alleen maar op oud-graniet voor. En dat vinden we in Nederland bijna alleen maar op hunebedden. Dus dan zijn ze zeldzaam. Precies, Hans, jij bent van de mossen. Ja, je hebt kostmossen en mossen. Ja. En dan denk je van dat is hetzelfde, maar dat is natuurlijk niet zo, hè? Nee, dat is niet zo. Nee. Kijk, korstmossen behoren eigenlijk tot de schimmels, net als de paddenstoelen. Ja. En uh, mossen tot de planten. Die zijn ja. echt uh, mooi groen, hebben blaadjes. Dus het hm? is echt twee hele aparte groepen, zeg maar. En zijn dan nou ook zeldzame hunnebedmossen? Nou, we hebben er hier uh, in ieder geval één die ik, uh, een paar die alleen maar op hunebed... Uh, voorkomen. Die ja. bijvoorbeeld deze, dit is stergerinitmos en die komt alleen maar voor op deze hunnebed. en verder eigenlijk op geen enkele andere hunebed. Waarom is dat? Ook weer vanwege de zuurheid en hij is heel zeldzaam. Hij is behoorlijk achteruit gegaan, maar hier doet hij het uh, nog gelukkig nog goed. En hier met die grijze haren, dat is uh, bischopsmus Hunnebed bischopsmus. Dat ja. hè? Ja. Ook ja. die is dus zeldzaam. En wat je nu ziet, omdat het hier zo begroeid is en er nauwelijks meer zon komt... Ja. zie je dat ze overgroeid worden door hele algemene mossen. Zoals bijvoorbeeld hier zie je kloutjesmos. Dat is een soort bosmos wat heel algemeen is, de meest algemene soort in ja, de het wereld. Lijkt, het lijkt wel erg op elkaar hoor, vind ik. Het lijkt sprekend op elkaar, maar ja. die heeft bijvoorbeeld grijze haren en die ja. niet. Hè? Dus even dichterbij kijken nog. Wat je ziet is dat ze die zeldzame mossen gaan overgroeien. En die, die, die korstmossen ook. Dus als je helemaal niks zou doen en je zou het hier donker laten... dan zou het steeds meer overgroeid worden door hele algemene... en dan ben je die rode lijstsoorten, die hele zeldzame soorten ben je kwijt. De naam ongenervd hunnebedmos of, of uh, generfd hunnebedmos zijn twee soorten. Zien we die hier ook? De, de vorige paar maanden geleden is er één ontdekt, maar die heb ik nog niet gevonden. Oh, maar... je, op je deze zijn steen? Ziet, zit, maar, ja. Deze steen. Dat is een heel onooglijk uh, zwart uh, dingetje. Waar hadden Van, we het ook weer over? De... Van het ongenerfd hunnebedmos. Oh, ja. uh, ja, ja. zeg maar, deze steen is nog de enige plek in Nederland waar die soort voorkomt. Oh, dan gaan we, en, we zeker niet zeggen waar we precies zijn. Nee, het, het gaat ook maar om een, om een vierkante centimeter, een, een, een klein ja, zwartig plukje. Dus het is zaak om daar uh, heel goed op te letten, hè? Ja, kijk, het Drenns landschap die heeft ongeveer de helft van de hunnebedden in beheer. Mm. En hun hoofdtaak is natuurlijk het beschermen van, van de archeologische monumenten. Ze ja. zijn 5000 jaar oud. Daarnaast zijn we natuurlijk ook een natuurorganisatie. Dus als de rode lijstsoorten Zitten, dus de zeldzaamheden op het uh, gebied van kosmos en mossen. Dan uh, willen we kijken van, nou wat kunnen we daaraan doen? Nou ja, een van de maatregelen is dus kappen en snoeien. Hè. Daar wordt nu druk aan gewerkt. Ja, en dat is wel een van de belangrijkste. Alleen het is heel subtiel. Want uh, <laughs> nou, het, uh, ja, het ik zag net weer een boom naar beneden gaan, <laughs> maar, maar ik geloof uh, je graag. <laughs> het subtiele zit hem vooral in uh, dat we gewoon per hun bed kijken wat het beste beheer is. Ja, kan je gewoon, uh, gewoon weghalen, die mossen, die hier niet horen. Weghalen. Het ja. gaat echt om uh, duizenden, tienduizenden uh, kleine stukjes. Staalborstel eroverheen. Ja, ja, je zou hier natuurlijk af en toe met de hoge drukspuiten overheen kunnen gaan, Precies. maar dan uh, verweert het hunnebed ook. Een paar jaar geleden hebben ze een hunnebed uh, helemaal uh, platgespoten, bij wijze van spreken, en dat is niet mooi. Ah. Het zijn echt blote hunnebedden, ja. maar die zijn niet mooi. Blote hunnebedden? Nou is het natuurlijk niet alleen een kwestie van snoeien en dat soort dingen, maar dan komt hier natuurlijk ook publiek, hè. Die gaat met zijn vingers aan die hunnebedden ja. zitten en zo. Ja. Is dat dan eigenlijk ook niet de bedoeling? Nee, dat is niet de bedoeling natuurlijk, maar het gebeurt. Ja. En het verbaast me eerlijk gezegd ook dat een zo'n steen wat hier op de grond ligt, dat daar de meeste zeldzaamheden op zitten. Ja, Daar ja. gaat iedereen op zitten volgens mij. Ja, en staan en weet ik ja. veel wat. Het grappige is wel dat uh, wat je ziet is dat het zeg maar de bovenkant. Dat is mossenarm. Daar wordt zoveel op gestaan dat mossen daar gewoon verdwenen zijn. Ja, maar de kostmossen zitten de, er wel. Uh, ja, maar de, dat is dan weer, de, weer wat algemenere, denk ik. Uh. Het is een feit dat. Uh, Opa, daar gaat het weer. Ja, ja wat Hij is dat is een, een beetje de gatenhand? Het of wordt wel steeds uh, lichter ja? hier, Zou hè? vind je ook niet. <laughs> hey, zullen we nog even gaan wandelen? Want er zijn er hier meer natuurlijk, hè? Ja, ja hoor. Bedankt. Nou, deze is nog echt uh, volgens mij intact, zeg. En dan die enorme boom daartegen aan. Nou, dat is echt gigantisch, hè? dat hij ja. zegt, nou wat zal de omtrek zijn? Het gaat toch richting de vier meter, denk ik, vijf. Ja. Ja. Hij zal niet zo oud zijn als de hunebed, want dat is geloof ik 5000 jaar of zo. Hè? Ja, dat haalt hij niet, ja. hè? Nee. Misschien een gekke vraag, maar die mossen en korstmossen, dateren die nou ook uit die tijd van de hunebedden? Dat weet ik eigenlijk niet. Want het hangt ook van hoe die sporen, uh, hoe lang die ja. het overleven. Want ze hebben ja. natuurlijk een heel, hele tijd in ijs gezeten. En ze hebben een hele tijd onder de grond gezeten. Ja, en hoe lang houdt dan zo'n uh, sporen... die dan ergens in Zweden, Finland, he, daar komen die stenen Precies. vandaan. Hoe lang houden die het vol? Ja. Dat, is eigenlijk, dat weet men niet. Hmm. Ja. Maar goed, wat we hier zien, want daarom lopen we hier naartoe natuurlijk... is dat deze stenen eigenlijk vrij kaal zijn, hè? Ja, je ziet dat het helemaal beschaduwd is... En ja. tegelijkertijd is het heel open, hè? Want uh, hmm. je kunt gewoon waar je ook kijkt, je kunt de akkers uh, zien. Dat is en wel maar De die wind boom. die waait, die, die winter doorheen. Dus die zie je heel droog en donker. En wat je ziet is uh, ja, je, uh, hoofdzakelijk wat, wat allig. Wat wat je ziet. En je ziet een, een paar kostmossen, zeg maar, die dat nog kunnen redden. Maar mossen zie je al hier al niet meer. Ja, hier zitten bijvoorbeeld hele kleine grijze vlekjes. Nou, jullie hebben die lijsten bij, hè? Jullie zijn natuurlijk niet voor niks helemaal afgereisd hè? naar mm -hmm. uh, Drenthe, dus ik denk dat we even maar gewoon aan het werk moeten. Ja. Uh, kijken welke soorten we, uh... we tegenkomen. Hoeveel jullie binnen moeten we af hier? Nou, hier vijf. De Heksenvingermos. En uh, het granietschildmos. Ja. Jij schrijft op Hans. Jou, Ja, ik schrijf op. Ja. ja. De gewone poederkorst. De ammoniakschotelkorst. En dit is alles, denk ik, hè. Ja.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 Vorige week kwam Kees moeilijker in levende lijven zijn column voorlezen. En ook vanmorgen zit de columnist in kwestie hier aan de koffie in het Capitool. Dat doet hij graag. Want het is hier zo fantastisch mooi. Mensen gaan naar buiten vandaag. gaan naar buiten. Maar niet voordat u geluisterd hebt naar. Zo dan. de vol. Ja, Ivo de Kronenberg. Bas Haring. Bas, goedemorgen. Ja, wat was het mooi vandaag buiten. Je zei het net Ach. ook al van. Oh. Het is echt prachtig. Ja, het is echt te gek. Om zeven uur s ochtends is het eigenlijk op zijn mooiste ja. hier. Uh, Bas, je bent filosoof, schrijver, tv-presentator en sinds nou, kort geen ook. TV-presentator. Nou ja, dat hoor. heb je gedaan. Ja. ja. En je bent sinds kort ook warme pleitbezorger van de Plastic Panda. Uh, nou, zo heet mijn nieuwe boek, ja. Plastic mm -hmm. Panda's. Ja. En, ja. en waar slaat het op? Uh, dat, dat, dat boek gaat over de vraag. Uh, of het erg is dat de soorten verdwijnen. Dat is eigenlijk mijn, mijn centrale vraag in het boek. En ik maak mij zorgen over de natuur... Mm -hmm. En ik heb me ook afgevraagd van God, is het, is het in die zorg nou ook belangrijk... of is het erg als een soort verdwijnt? Ja. En, uh, en dat vond ik een hele spannende vraag vanwege allerlei redenen. Want wij denken natuurlijk, het is sowieso erg. En je hebt het over, volgens mij, een derde van al het leven op dit moment wat, wat bedreigd is. En jij, ja, dat... en jij vraagt je dan af, God, is het eigenlijk wel erg als, als ja. de tijger er niet meer is? Of een bepaald mosje? Of... Ja, nou, laten we de tijger kan je vrij makkelijk beargumenteren dat het heel erg voor ons is... als die zou verdwijnen, want wij houden van de tijger... Maar van een mosje kun je dat inderdaad afvragen. Voor God, is dat nou een ramp als die verdwijnt? En heel vaak wat mensen denken is dat de natuur een soort raderwerk is... waarin iedere soort een tandwieltje is. En als het tandwieltje verdwijnt, dan stopt het raderwerk. Maar dat is een hele angstaanjagende metafoor die, denk ik, vaak niet klopt. En dan is dus de vraag legitiem van ja, hoe erg is dat nou dat zo'n soort verdwijnt? En ik vind het een hele spannende vraag. En dat is wat jij uitzoekt in je ja. boek? En krijg je in het boek ook een antwoord of ja. moet de lezer dat dan zelf? Nou, het antwoord Moest dat zijn. ik geef is dat het wel meevalt. Ik kan met, met de beste wil die ik heb heel moeilijk een rationeel antwoord vinden... waarom dat nou zo erg is. Ja. En dat is dus aan de lezer zelf, maar het antwoord dat ik geef is van nou ja... het valt wel mee. Ja. En dan alleen nog plastic panda's en, en uh, uh, uh, panthers. In de wat, sorry? Echt alleen dan, dan alleen nog plastic panda's en, en panthers. Uh. Uh, ja, en uh, op zich, daar is ook wat voor te zeggen. Het is natuurlijk een beetje een pesterige titel. Ik snap het, Maar ja. een, uh, een plastic panda is ook heel mooi. Oké. Okay. Je ja. column. Oké. Okay. Ga je gang. Toen ik een jaar of zeven was, kreeg ik een grote poster van het Wereld Natuur voor op mijn kamer. Het was een soort van wereldkaart met daarop een verzameling dieren... die met uitsterven werden bedreigd. Er stond een grote wiesent op, ergens in Oost-Europa... en een vingerdiertje, of de ai ai dat in Madagaskar leeft. Een vreemd aapachtig beestje met aan iedere voorpoot één hele lange vinger... die zo lang en dun was dat hij ieder moment leek te kunnen breken. De zwarte neushoorn, de Siberische tijger, de bekende reuzenpanda... ze stonden er allemaal op. Zouden deze dieren... Echt op het punt staan om uit te sterven, mijmerde ik regelmatig... terwijl ik de poster bestudeerde. Maar dat zou toch afschuwelijk zijn? Een ramp, een criminele daad van de mensheid. Het leek me dat het uitsterven van de wiesent of het vingerdiertje... erger was dan het, dat het sterven van mijn opa... die met kanker in het ziekenhuis lag toen ik zeven was. Al had ik nog nooit wiesenten of vingerdiertjes gezien... behalve op die poster in mijn kamer. Nu, vele jaren later heb ik me afgevraagd hoe erg het verdwijnen van een plant- of diersoort nu eigenlijk is. In een boek. En ik heb mij, door het stellen van die vraag alleen al... de woede van vele natuurliefhebbers op de hals gehaald. Hoe durft u deze vraag te stellen? Ieder soortje doet ertoe. En het is onze taak deze hoe dan ook te beschermen. Dat voelde onplezierig. Het is niet leuk als men woedend op je is. Toch sterkt juist deze woede mij uiteindelijk in mijn vraag... Blijkbaar heb ik een gevoelige snaar geraakt en is het lastig om rationeel mijn vraag te beantwoorden. Overigens maak ik mij wel zorgen over de natuur en al het levende spul dat er is. Er is namelijk verontrustend weinig van. Pak in gedachten al het leven dat er op aarde is. Bossen, vogels, koeien, bacteriën, vissen. Pers het water eruit. Maak van de overgebleven klomp een soort van laminaat en leg het laminaat weer terug over de aarde dan zou dat een laagje laminaat van 4 mm dik opleveren. Een heel dun laagje. Een laagje dat tot voorzichtigheid en bescheidenheid maand. Daar maak ik mij zorgen over. Maar nog steeds niet over het verdwijnen van soorten. Ook niet na het schrijven van een boek. En ook niet na al die boze reacties. Bye. U hoorde het derde deel uit het eerste hobo-trio in D-groot... van de Italiaanse componist Giuseppe Verlendis... uitgevoerd door Diego Chiacci. Op hobo Francesco Dianese op fluit en Flavio Barruzzi op vagot. Hij heeft een handdoekje bij zich. Willem Colfort komt binnen, want zijn bril is helemaal beslagen. We gaan zo nog even met hem verder praten... en uh, horen we wat hij heeft weten te fotograferen hier in de Vijver bij het Capitol. Dinsdag promoveerde Marcel Wernerand aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de kleur van de zee. Je hebt natuurlijk uh, de rode zee, de zwarte zee, de gele zee. Maar daar ging het niet over. Het onderzoek van Wernand gaat over de echte kleur. Mediterranee zo blauw, zo blauw. Ja, ja, ja. ja. Toch mijn roepingen misgelopen. Hè? Onze Noordzee... Roeping, roeping. Die, daar, ja, die Noordzee van ons die steekt daar wat grijs bij af dan natuurlijk. Wernand heeft honderdduizenden meetgegevens bewerkt. En daaruit kan je zien dat zeeën in de loop van tientallen jaren... groener of blauwer worden... Een fascinerend onderwerp, omdat de kleur van de zee veel zegt over de aanwezigheid van plankton. Joost Huizing ontmoet de verse dokter op de veerboot Dokter Wagenmaker, die afvaart in Den Helder. Het is mistig op de boot naar Texel. Het is zeer mistig, ja. We zien de kleur nog wel van het water, maar als je naar boven kijkt, de hemel zie je niet meer. En die hoort normaal blauw te zijn, als het zonnetje tenminste schijnt. Maar waarom wilt u nou per se... ...hier gaat praten over de kleur van de zee? Nou, het beste is om als u naar een kleur wil kijken... ...en zeker van de zee, dat we ook echt op zee zitten. En hier kunnen we prachtig, zeg maar, het binnenkomende Noordzeewater zien. En we zien straks ook de uitstroom van het, van het water wat van de badplaat afkomt... wat wat groener is dan het heldere water wat van de Noordzee instroomt. En ik wil hier nou zo even een meting gaan doen... om die kleur te vergelijken met een oude historische schaal... waar wij heel veel metingen van hebben. Al meer dan een eeuw? En meer dan een eeuw. Van 1890 af hebben we dit soort metingen. En... U hebt hem in uw hand. Het is tot forel. Oele of Ule? Nee, ja, het uit? is Forel Oele. Forel was een, een limnoloog uit Zwitserland en die deed veel onderzoek naar het meer van Genève. En daarom heeft hij die schaal ontwikkeld. Blauw-groene kleuren. En Oele is een Duitser Die is daar later bijgekomen. en Die zei, ja, maar als ik daar vlakbij Duitsland voor de kust ga meten, dan is het water bruin-groen. En daar is de schaal nog niet voor geschikt. Dus die heeft de andere tien kleuren erbij gemaakt. De schaal zelf bestaat, als u het ziet hier, dat uit 21 de... kleuren. Wij denken altijd in Nederland dat onze Noordzee, dat is een beetje Grijs-groen, hè? Dat is een beetje een saaie zee. Ja, maar dat komt ook omdat mensen waarschijnlijk... dan tegen de reflectie van, het, uh, van de bewolking aan zitten te kijken. En als ze een beetje goed kijken en ze kijken zeg maar, echt in het water... dan zien ze echt de kleur. En dat deed men vroeger wel. Tegenwoordig uh, reis je van A naar B en je neemt het allemaal hier op. en het leuke is het varen. De mensen die zitten gewoon hier binnen zitten koffie, gewoon te lekker koffie te drinken. En het is wat koud nu. Dus ja, weet je. En, maar als je erop let... dan kan je ook die prachtige kleuren zien. En zeker als het hier... Helder weer is en het, het, het waait wat. Dan zie je af en toe ook van die chocoladebruine plekken, nou groenbruine plekken, upwelling van het zand en het slip en de, de, de zeg maar het, het plankton wat van de platen afkomt, wat hier weer langskomt. Dus je ziet zoveel verschillende kleuren. U vindt het mooi. Ja, ja ik, ben, ik, ben er, ik ben er zeer door gecharmeerd. En zeker ook omdat de, de, de, de wat oudere knakkers, zeg maar, de oudere wetenschappers... Eh, rond eind 1800, men wist toen nog steeds niet waarom de blauwe kleur zeg maar, blauw was van de heldere oceaan. Daar gaan we het zo over hebben. Ja, prima. En ja, dat vond ik zo mooi dat er toen schalen zijn ontwikkeld. Vergelijkingsschalen, want dit is een vergelijkingsschaal, die Forel Oelenschaal. ...waarmee je iets kon doen zonder de moderne apparatuur die we nu hebben eigenlijk. Ja. Want ja, nu is het makkelijk. Want hier bovenop het schip zit gewoon elektronische apparatuur... ...en die doet het. daar komt geen mens meer aan te pas? Daar komt geen mens meer aan te pas, wordt automatisch gemeten. We meten ongeveer 150 verschillende kleurtjes tussen zeg maar het blauwe licht, het ultraviolet... En het infrarode licht. Infrarood kunnen we niet eens zien. Maar dat wordt in 150 verschillende kleuren doorgestuurd naar de computer. Ja. En dat krijgen wij op het instituut binnen. Maar ik heb geen zin in een interview met de computer. Dus vandaar ja. dat wij hier Plussisch. lekker buiten staan. Ja. Ga eens meten. Ik zal eens even kijken. Ik moet langs het schuim meten. Ik kijk hier door een open gat en dan kan ik de zee zien. En vlak daarnaast zit het schaaltje. Als ik nu vlug kijk, dan meet ik hier een kleur 16 op de forel schaal En dat is, als u het zelf ziet, ja. het is wat groenig-bruin. En dat is nu een beetje de kleur. Er zit niet zoveel plankton in, dus het is veel slip. En het is nog wat doodorganisch materiaal wat, uh, wat ronddrijft. dat, dat kan dus, je zien aan de kleur? Ja, dat kan je aan de kleur zien. Als, de, als het een blauwe kleur zou hebben, zit er heel weinig plankton in. Is het, uh, zeg maar, tussen de schalen 16 en 18. Nou, ietsje misschien 14 18. Dat zien we bij de planktonbloeien. Dan zie je een prachtige groenige kleur. Maar dit neigt al echt tegen bruin aan. En waarom denken wij altijd dat... Zee, zeker die Middellandse Zee, blauw moet zijn. Want dat is toch mooi. Dat is de ja, aanzichtkaart? Ja, dat is in feite de aanzichtkaart. Alleen men moet zich realiseren dat als je hier op Texel met je voet in het water staat en je ziet allerlei bruine dingetjes om je voeten te drijven, dan denken mensen altijd dat is vervuild. En het is eigenlijk net alsof je in een grasveld staat. Alleen de sprietjes die zitten nu in het water. En de Middellandse Zee kan heel mooi blauw zijn, kan heel weinig plankton in zitten. Maar het kan ook zo zijn dat het vergelijkbaar is met zwembadwater. En in zwembadwater zit chloor in, daar groeit niks in. Dus het kan ook chemische vervuiling zijn die wij niet zien, maar die wel het water ja, heel helder maakt. Ja, u onderzoekt de kleur van de zee, de kleur van het water. En dat is niet blauw. Wij zien het wel als blauw, maar uh, het is natuurlijk gewoon doorzichtig. Nee, uh, dat denken we allemaal. Maar als wij bijvoorbeeld kraanwater in een lange pijp zouden doen... van een meter of vier lang, dan zien we, als we zeg maar... naar het zonlicht door de pijp kijken, dat het water blauw gekleurd wordt. En daarom is ook zwembadwater blauw. Uh, zwembadwater is dood, zit er geen algen, in, niks... Maar het is blauw en dat zijn niet de blauwe tegeltjes die nee, wij. Uh, dus er zitten meestal witte tegeltjes. En daarom is zwembadwater blauw. En als je heel goed kijkt, wat ik een beetje kan doen. dan zie je zelfs in je eigen bad, als je die vult met helder water. met gewoon kraanwater, dan zie je een beetje een blauwe tint. Over enkele minuten meren wij af in de veerhaven van Tessel. Wij We wensen een goed verblijf op het eiland. En de Tesselaars, welkom thuis. Dan komen we in het kantoor van het NIOS. En Marcel Wernand gaat mij voor naar de computer. Want hier komen alle gegevens binnen. Ja, dit zijn de gegevens van zowel de teso als waar we net op stonden, zeg maar. En van de pier voor het NIOS, dat is een meetpier. Daar staan hyperspectrale radiometers op. En ik zal even kijken, we zitten hier op een waarde van 15. En we hebben op de boot 16 gemeten. En uh, dit wordt elk kwartier wordt dit gemeten en opgeslagen. En dat doe ik zo'n tien jaar lang. Want nu kunnen we de veranderingen van die kleuren ook van de Waddenzee goed in de gaten houden. En verandert er nou iets aan kleuren? Want daar ging de promotie ook een beetje over. Hè? Ja, als ik hier in de Waddenzee kijk, daar hebben we eigenlijk nog een tekort termijn voor. Maar als ik naar de Atlantische Oceaan kijk, daar heb ik 100 uh, jaar data uitgezet. Daar zien we dat die die Atlantische Oceaan groener wordt. Het vervolgonderzoek wat we gaan doen is kijken, wat is dit? Is dit uh, klimaat? Is dit op lokaal uh, niveau een klimaatverandering? En dat willen we graag te weten komen. Want het gebeurt niet... In alle oceanen op de wereld op dezelfde manier. Nee, als ik naar de Pacific kijk. Uh, die is tot de 60 jaren wordt die groen en daarna wordt die blauwer, dus minder plankton. Maar de Japanse zee wordt groener, Chinese zee wordt groener, Indische Oceaan wordt bijvoorbeeld blauwer. Waar ligt dat aan? Dat weten we nog niet. En dat is een heel belangrijke vraag die we graag nog willen oplossen. En daar kunnen mensen op een hele kleine schaal een beetje aan meehelpen. Nou, wat wij zo leuk zouden vinden is als mensen op vakantie zijn... maak een foto van de kleur van de zee... en stuur zo'n foto op met positie waar je hem gemaakt hebt... met de tijd en datum naar de website Zee... -in Weet je, wacht, wacht even. Oh, het zegt zeg nog niet alles. We gaan naar buiten toe, want ik ga een foto maken hier van de zee. Top. Oké. Okay. <lacht> Enkele mail op de achtergrond. We staan weer buiten. En nu een foto. Op een cruise in het buitenland en uh, maak een foto, schrijf je positie uh, op waar je bent. Schrijf het de naam van de, van de zee op waar je bent. Stuur hem naar Zee in Zicht en uh, we gaan kijken wat daar uitkomt. Kunnen we daar iets mee doen? En dat is zeker voor de, het zeg maar, uh, afmaken van een lange termijnreeks. Is, zou dat fantastisch zijn? Want dan kunnen we, hebben we een idee hoe de zeeën veranderen op de lange duur. En dat is zeg maar participatie van het publiek en de wetenschap. Het heel, klinkt heel mooi. Heel modern, meneer. Heel modern. <laughs> Hoe maak je een foto van de zee? Nou, wat je, waar je vooruit moet kijken is, als je naar de zee kijkt en je kijkt richting de zon, dan zal je zien dat er een reflectie plaatsvindt. Dan zie je niet meer de kleur van het water, maar gewoon de reflectie van het zonlicht aan het water, net een spiegel. Dus zorg dat de zon een beetje achter je staat of opzij. Maak dan de foto dat je zelf ook met je ogen die kleur van het water ziet. En maak de foto op het moment dat er geen schittering is. Dus als er golfjes zijn, wacht even, maak desnoods een paar foto's. Maar als de kleur er prachtig op staat, stuur op. Ik ga het zelf nu proberen. Ja. Het is een beetje moeilijk met uh, één hand, maar... Met de mobiele telefoon. Even kijken. je een beetje inzoomen? Dat is hem. Ja, een kijk voor de informatie over het maken en opsturen van zeekleurfoto's op vroevogels.vara.nl. Miramar was dit, Valencia, uit de Contes de Spanje. De pianosolo van de Spaanse componist Turina. Onderwaterfotograaf Willem Kolvoort. Uh, u hoorde hem er straks al, toen lag hij in de, in de plas hier voor het kapitaal. Uh, deels, deels boven, deels onderwater. Hij is weer boven water, heeft zijn kleren weer aangetrokken. Uh, uh, Willem, uh, hoe, hoe was het onderwater? Koud. Koud. Heel koud. Ja, Prachtig. Ik had het niet verwacht eigenlijk. Het was, uh, ja, je zei ik, dat je niet optimistisch was. Ik was helemaal niet zo optimistisch, maar ik ging het water in. Het was heel mooi met die, met die herfstbladeren. Prachtige roodbruine herfstbladeren van die beuken. En dan, ja, wat was het? Bronmos en kroos. En er was een hele melange van kleuren. En dat licht viel erop. Het was nog maar heel weinig licht eigenlijk. Mm -hmm. Maar ik vond het erg mooi, ja. Je hebt hier een enorme camera hier staan. Ja. Mag ik hem zo pakken? Ja hoor, pak hem maar. Okay. Dat is een enorm zwaar ding. En dan... Oh ja, nu is die natuurlijk uit. Kan ik die foto's dan zien? Moet je, je zie? ja, moet je op dat linkerknop boven op de bovenknopje. Ja, deze enorm, kant. Een enorm gevaar. Deze? Heeft ze niet nu in haar handen? Gaat nu op knoppen ja, drukken Ja, ik ga nu die, op knoppen drukken die niet. Uh, als u uh, ons ruk niet meer hoort, dan heeft ze niet. Ik will knop, self destruct in five seconds. Oh, nee. oh ja. Oh wow. Oh, kijk want, nou, die foto's ja, zijn u prachtig. Ziet niet, u ziet niet wat Janine ziet. We gaan daar uh, zeker iets ja. van op de, op de site zetten. want Janine, vertel eens even wat zie je. Ja, het is best heel erg mooi. Het is een heel duidelijke foto van bruine hersbladeren liggend op de bodem, allemaal kroos tussen... En, en, en wat je daarboven ziet, heeft nog het meest weg van een soort drukke wolkenlucht. Maar dat is dan het, het, het wateroppervlak waar je eigenlijk naar kijkt. Het licht schijnt erop. Ja. En uh, ja, iedereen die wel eens gedoken heeft, die zal dat herkennen. Als je omhoog kijkt en dat wateroppervlakte ziet, dat is zo'n zo prachtig gezicht. Maar dat is dus eigenlijk een verrassing. Uh, die kan gelden voor heel veel vijvertjes en, en riviertjes en ja, strampjes. Ja, dat, dat en is inderdaad zo. Het is geweldig mooi onder water. Alleen het probleem is dat de waterspiegel eigenlijk ondoordringbaar is. Voor de mensen die er boven staan. Je kijkt op het water en het licht reflecteert. Dus, dus de, de, de landrot kan eigenlijk niet zien wat er onder water is. Ja, wat, nee. er, wat er mooi is eigenlijk. Je miste. moet eigenlijk die, die, die waterspiegel doorbreken om het onderwaterlandschap te zien. Ja, wie, en wie doet dat? Nou, doe, doe ja. jij gelukkig? Je hebt een, een, een prachtig boek Waterlicht. Onderwaterlandschappen in Nederland. Dat is uitgekomen. Ik heb het hier voor me liggen. Nou ja, en daar staan foto's in die, die je uh, heel vaak niet kunt thuisbrengen. Dan denk je, waar kijk ik nou naar? Dan is het. Dit is net Noorderlicht. Wat, wat zien we hier, uh, Willem? Dat zijn uh, eigenlijk hele eenvoudige draadalgen. Die, die zich heel spontaan ontwikkelen. En die overwoekeren de waterplanten op die foto. Dus een enorme concurrentiestrijd tussen. Uh, Algen en waterplanten, maar het zonlicht schijnt erop en dat geeft dus een prachtige, prachtige sfeer. Je ja. Ja. maakt al 40 jaar onderwaterfoto's. Ja. Is, er, is er veel veranderd in die 40 jaar? Um, het water is nog steeds nat. Hmm. Koud, dat blijft hè? zo, het is ook nog steeds koud. Uh, wat ik wel heb geconstateerd is dat de waterkwaliteit, en zeker in het zoetwater in Nederland, dat die erg sterk verbeterd is. Oh, wat goed. Ja. Zie en waar merk je dat aan? Nou, dat merk je bijvoorbeeld aan de mogelijkheden om, om foto's te maken. Aan de helderheid die er vaak is. Aan de, aan de biodiversiteit die eh, steeds eh, toeneemt. En er wordt ook heel veel gedaan om waterkwaliteit te verbeteren. Hè. Er zijn dus heel veel waterschappen en, en instanties die bezig zijn... om die kwaliteit van het water te liften. Alleen, er moet nog veel en veel meer gebeuren. Ja. En er is nog steeds een barrière, ook bij natuurbeheerders, bij die waterspiegel. Ik merk het elke keer weer. Dan praat je ook met bijvoorbeeld vogels, hè? Vogeltjes, en prachtig en leuk. En spitsmuizen en otteltjes. Dat gaat ook nog wel. En geweldig allemaal. Maar ja, onder water dat is toch toch een hele barrière voor ons allemaal. Ja, dat valt nog dan een, een, een wereld wel te wel. winnen eigenlijk. Mensen die hier in het park lopen, die genieten van, de, van het licht... en van de bomen en van de beesten en de sperten. Maar weinig mensen... En dan lopen ze langs parken. die vijver ja. en dan kijken ze... ja is zal wel. Ja. ja. ja dat zou het ook wel heel druk worden Willem, dan kan jij niet meer van die prachtige zo. Zo zo. die prachtige <laughs> foto's maken. Dank je wel dat je hier voor ons de, de vijver in wilde duiken. En dat je zulke dus prachtige foto's hebt gemaakt. We gaan de foto's zeker ook op onze website zetten. Ja, en nog even iets over dat boek voor luisteraars die ons ook iets willen laten zien. U mag ook uw mooiste waterfoto's uploaden uh, op onze website. Dat mag alles zijn van de regen tot de drup en de kleuren tot de Middellandse Zee. Uh, misschien wint u dan wel zo'n exemplaar van het boek van Willem Kolvoort. We gaan er een aantal weggeven aan mensen die prachtige foto's naar ons opsturen. Willem, heel hartelijk bedankt. En wij Dag zijn gedaan. zo terug na 9 uur. Exclusief in Studio Itzerda.